Daniel Hageman met het NOS Short Explosies in Brazzaville, de hoofdstad van de Republiek Congo, zijn er schatting 200 doden gevallen en meer dan 1000 mensen gewond geraakt. De ontploffingen waren in een munitiedepot en zijn waarschijnlijk ontdaan door brand. De minister van Defensie spreekt van een ongeluk, volgens hem is er geen sprake van een koe of van maturij. In Zwitserland is een vrouw van 66 bevallen van een tweeling. Volgens een Zwitserse tv-zender werden de twee jongetjes vorige week via een keizersnede geboren. De moeder is een gepensioneerde predikante. Ze heeft zich in Oekraïne laten behandelen om zwanger te worden. In de laatste vijf jaar zijn vier vrouwen van boven de 60 bevallen. De oudste is een Indiaanse vrouw die op haar 70 nog een kind kreeg. Nederland kan zich houden aan een maximaal begrotingstekort van 3% zonder daarmee de economie kapot te maken. Dat zei EU-president Van Rompuy in het tv-programma Buitenhof.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 In de Italiaanse stad Brescia heeft een man vannacht een bloedbad aangericht. Hij schoot vier mensen dood onder wie zijn ex-vrouw en haar nieuwe vriend. De man wachtte het stel met een pistool bij hun huis en opende het vuur. Vervolgens ging hij het huis in en schoot de 22-jarige dochter van de vrouw en haar vriend dood. De schutter is op de vlucht overmeesterd door een politieagent die in de buurt woonde en de schoten had gehoord.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 Even de voetjes van de Albert-Jan ja. Ja, ja, dat lukt wel Lekker dansen met de muziek van Michael Brown joh. De So Many Men, So Little Time Zo, begin van de drie van zondag in Kennemeland. Je blijft op de hoogte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 Ja, laten we dan maar snel naar het circuitpark Zandvoort toe gaan, Albert Jan. Rob Petersen, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob en Albert Jan. Ja, daar zijn we dan rechtstreeks vanaf het circuitpark in Zandvoort. Zit je nog steeds in die uh, mooie toren van je? Ja, ik zit helemaal in het graaien, zoals Kijk. we dat zo mooi noemen. En uh, ja, we hebben vandaag de, de final voor gezien, oftewel nou de laatste aflevering van het Winter Endurance Kampioenschap. Het seizoen 2011-2012. En uh, ja. ja, we hebben een winnaar en we hebben een kampioen. Uh, vertel, wat, is er, wat zijn de ontwikkelingen hoe is het afgelopen? Nou, een mooie wedstrijd gezien vandaag. Uh, vandaag weer een, een, een wedstrijd met zeer diverse deelname aan auto's. We hebben vooral de dikke vette V8-stars weer op het in actie gezien de vorige wedstrijd. Eigenlijk niet goed konden meekomen vanwege het hele slechte weer en de post. Nu hadden ze de eerste twee plaatsen en uiteindelijk uh, is het ook een fiat geworden die uh, de eerste plek heeft voor zich opgeëist. waren Humbert Vos en David Hart. En met name de prestatie van Humbert Vos mogen we wel roemen vandaag, want die heeft door uh, zeer consequent heel snel te rijden wat uh, achterstand ingehaald die David Hart had veroorzaakt, zodat hij even de vangrel opzocht. Dus uh, dat zijn mooie overwinnaars en in hetzelfde met een daring-team van de fiat Zaten dan ook de equipe na van een jaar van lagen die vandaag kampioen zijn geworden in de winter kampioenschap. Dus voor dat team een heel mooi resultaat. Ik had nog even begrepen dat Duncan Huisman ook nog gereden heeft vandaag.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 Ja, nou goed, er zijn 35 auto's gestart en uiteindelijk komen er 18 aan de finish. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk, met Jan. Toch wel een beetje een, een zware wedstrijd voor het materiaal. Winter en Doornskantinschap wordt natuurlijk gereden met auto's die uh, ja, niet meer de te jong zijn. Dat zijn toch auto's die vaak een paar jaar oud zijn. En dat hebben we nu ook gezien dat dat toch wel wat lastiger was, ja. En het uh, totaal aantal auto's wat je aan de start had, maar als je die gaat verdelen over vier klassen, uh, had je dus op een gegeven moment een vrij uitgedund uh, ja, deelnemersveld per klasse, of uh, zie ik dat verkeerd? Ja, ja. Nou, inderdaad, dat tot uh, met name de dieselklasse en de, de 1 na 1 lichtste klasse. die, uh, die hebben we toch een aardig sluitageverlak moeten ondergaan. We hadden nog drie diesels aan de finish uiteindelijk. En dat is niet echt veel. Oké, okay, dus het Winter Endurance kampioenschap, die, dat is, die ontknoping is geweest. Uh, wanneer gaan we het zomerseizoen in, uh, Rob? We gaan het zomerseizoen in met uh, ja, Pasen. Dat is natuurlijk nog het voorjaar, maar ja, wij noemen dat dan het zomerseizoen. En uh, we gaan de uh, tweede Paasdag natuurlijk van start op stand goed met uh, de, opening, de officiële opening van het circuit. Uh, seizoen en zaterdagmiddags ook met Paas, ook al wat wedstrijden. Dus kortom, er is uh, genoeg te doen binnenkort op het circuitpark in Zandvoort. Ja, Rob, ik heb uh, gehoord dat het uh, programma van het circuitpark Zandvoort dit jaar heel interessant is. Kan jij alvast uh, wat to toelichting daarop geven? Nou, ja, de toelichting in het kort is natuurlijk dat het DTM en de, de Masters of Formula 3 terugkomen. Daarnaast hebben we een heel mooi uh, weekend, de ADAC GT Masters begin mei. Dat is een serie met uh, gt met een aparte gemiddelauto's. Een echte Duitse serie die voor het eerst in de geschiedenis van het Dat is heel mooi. En we hebben natuurlijk het laatste race grote raceweekend dit seizoen met uh, het Europees Kampioenschap GT3 en de Wereldkampioenschap GT1. Dat zijn de hele dikke fans van Lamborghini Corvette en uh, Alston Martin's. En dat is een, ook een wedstrijd die we nog nooit eerder op de hebben gehad. Een officiële Wereldkampioenschap race voor de GT1. Kortom, er is uh, naast het nationale gebeuren en ook naast de de grote, historische Grand Prix. Heel veel te doen op het circuit dit jaar. En ja, daar zijn we gewoon heel blij mee. Wauw, geweldig programma dus op het circuitpark Zandvoort. Hey Rob, hè, mag je hartelijk danken voor je bijdrage vandaag? Ja, graag gedaan. En uh, jullie succes met het programma. En tot een uh, volgende keer vanaf het circuit. Dankjewel. Ja, ik uh, spreek je binnenkort nog wel even. Want ik heb uh, nog wat met je te bespreken. <laughs> gewoon maar ja dat, zeggen, Rob. Gewoon dat, ja dat, zeggen. Dat doen we wel even ja, buiten ja, de radio om. Ja, het is om. niks eens hoor. Helemaal niks eens. Nee, dat okay, is goed jongens. Ik ja, zou veel plezier met het programma. en tot de volgende keer. Dat de wel. volgende keer. Peters vanaf Circuit Park Zandvoort. De speaker van het Park Zandvoort. Je hoort hem elke keer als je daar uh, op bezoek bent. De gast bent op het Circuitpark Zandvoort. Zometeen zo meteen afloop van de voetbalwedstrijd ajax Rode AC. 3 tegen 1 gaat deze René Vroger daar vast en zeker optreden in de Amsterdam Arena. En neemt hij al zijn vriendjes mee. Je hoorde René Vroger en Friends en You've Got A Friend. Even de andere wedstrijden nog steeds 1-0 bij Feyenoord FC Groningen. FC Utrecht en EC. Daar hebben ze een beetje moeite om te scoren vandaag. Nog steeds 0-0. Goed.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 Uh, en vindt aandacht tot op zekere hoogte leuk. Maar kan soms ook wat onberekenbaar zijn.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 Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op onder 571-3888. 571, -3888, 571 -3888. En uiteraard ook via internet www.dierentehuiskennemeland.nl Oké, okay, wel leuk hè. Een kater die snel zat is. Die snel zat is. <laughs> en, en, ook nog en ook nog rood is. hè? En ook nog rood. <laughs> Helemaal goed. Nou, leuke dieren in het Kennemer dierenthuis hier in Zandvoort. Neem gewoon een keertje contact op met het Kennemer dierenthuis op 023-571. 3 8, 8, 8 Of ga langs aan de Keesomstraat In uh, Sanford, Nieuw-Noord Daar vind je alle dieren die wachten Op een leuk basis zoals jij Ja, oh, inderdaad zo. Hier ging wat mis. Ja, hij stopte hem We draaien eens wel even een ander plaatje. Deze wilde je ook nog horen volgens mij. Murray Heads en One Night in Backup. Doen we.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 Same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 Hab ik nee, danke, op mijn Parker geniet. Dat had ze damals alles niet interessiert. Doch seitdem weiß ik, wer die Welt regiert. Wie sie gehen en stehen. Wie sie dich ansehen. Und schon Kroket is naïf. Ze hebben als Baby schon den Vater im Griff. Ze geven alles, wenn ze irgendwas wollen. En du beißt er dran nieuw, wenn sie schmollen. Du machst dich lächerlich und lässt dich verhauen. Damit die Mädels einmal nur rüber schauen. Ze pushen Becken und stürzen Clinton, Ohne dafür eine Partei zu gründen. Wie sie gehen und stehen. Wie zie dich ansehen und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 Duren. Als het golf, dan golf het goed. Als het golf, dan golf het goed. Niet te stuiten, niet te sturen, duur te dagen, duur te uren. Als het golf, dan golf het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon. Het laatste glaasje, niemand weet hoe het begon Op de rimpelroze vlakte, van een vlekkeloos bestaan Aan het botseling gaan baan. and it may Zo, die verklappen al Jan? Het is wel over. Ja, het is over. <laughs> Our dream is over. Our dream is over. <laughs> Dit was weer, zondag in Kennemerland. Maar voordat we onze bekende laatste platen in gaan starten, kijken we nog even naar de wedstrijden die vandaag gespeeld zijn in de Eredivisie. En de wedstrijd die momenteel aan de gang is, want daar uh, wordt er redelijk gescoord wel. Ja, weliswaar door één partij, maar goed, daar komen we zo meteen op, uh, op terug. Vandaag gespeeld 4 Tessen tegen de Graafschap. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 0. Dan Ajax, Rode JC. Ajax heeft het in één keer gevonden. En blijft maar scoren en scoren en scoren. Eindstand van die wedstrijd 4 tegen 1. Dan Feyenoord tegen FC Groningen 1 tegen 0. En FC Utrecht, NSC. Daar wisten ze vandaag niet te scoren. En de eindstand weer halve 0 tegen 0. De wedstrijd die om half 5 gestart is. Klein half uurtje aan de gang is op dit moment. Een toppetje. PSV tegen FC Twente, maar PSV ja, die laat het thuis wel een beetje liggen hoor. Gewoon een beetje? Een beetje wel, een beetje boel. een Beetje boel? een Beetje boel. 0 tegen 2 op dit moment. Tussenstand van uh, die wedstrijd. Ja, nou, het zit er weer op, Rob. Het zit er weer op. Volgende weekend. Dank je wel, weer, Robert-Jan. Ja. ja, volgend weekend zijn we er weer, hè? Zowel op de zaterdag Dan we, als op de zondag. Gaan we, we, we gaan weer horizontaal. Gaan we weer, <laughs> op ja. we weer horizontaal? Tussen Luisteraars het en 5. Bedankt voor het luisteren, en Rob, jou ook bedankt. En ja. ik zou zeggen, uh, tot volgende week zaterdag. En een fijne zondagavond, en graag tot volgende week. Dag. Dag. Some things in life are they can really might you made. Other things just might you swear and curse.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 It's quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a veil. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance And the So always look on the bright side of death. Adieu.